8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Bussenmaker van Onderwijs sluit niet uit dat de top van scholenkoepel Amarantis strafrechtelijk wordt vervolgd. Ze reageerde gisteravond in Nieuwsuur op het uitgelekte conceptrapport over misstanden bij de grote onderwijsinstelling. Bussenmaker vindt de conclusies schokkend en onthutsend. Ze zegt dat de bestuurders een groot probleem hebben als ook maar de helft van het rapport klopt... De minister wil ook van de bestuurders weten waar hun morele kompas was. In het conceptrapport staat dat de bestuurders bij Amarantis zich schuldig maakten aan zelfverrijking. Ze zouden meer geïnteresseerd zijn geweest in auto's en andere luxegoederen dan in het onderwijs en de leerlingen. Het rapport wordt morgen gepresenteerd. In Japan is een deel van een grote autotunnel ingestort. Een onbekend aantal auto's is bedolven onder het puin en er is brand uitgebroken... Volgens de Japanse autoriteiten zijn zeker zeven mensen vermist. De sagaso tunnel is met een lengte van ruim 4 kilometer een van de langste van Japan. En ligt zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Rond acht uur s ochtends plaatselijke tijd kwam het dak van de tunnelbuis naar beneden over een afstand van 100 meter. De oorzaak is nog onduidelijk. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de brand en verder is er gevaar dat andere delen van de tunnel instorten. In het oosten van Afghanistan hebben taliban-strijders hun Amerikaanse luchtmachtbasis aangevallen. Er zijn meerdere explosies geweest. De militaire basis ligt in de stad Jalalabad. Er is ongeveer twee uur lang gevochten. Eén Afghaanse militair zou zijn omgekomen. Enkele buitenlandse militairen zouden gewond zijn geraakt. In de Syrische hoofdstad Damaskus is de afgelopen dagen fel gevochten, melden activisten. Gevechtsvliegtuigen zouden gisteren enkele buitenwijken van de stad hebben gebombardeerd in reactie op acties van opstandelingen. Ook in de omgeving van de internationale luchthaven van Damaskus zou zijn gevochten. Sinds donderdag was er een internetstoring in Syrië, waardoor er nauwelijks berichten naar buiten kwamen over de gevechten tussen het leger en de opstandelingen.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 Hadeke kreeg de prijs voor beste regisseur en de hoofdrolspelers. Emmanuel Riva en Jean-Louis Trintignant werden onderscheiden als beste actrice en beste acteur. De Nederlandse film Cowboy van Boudewijn Kole is volgens de jury de ontdekking van het jaar. In de Zuid-Franse stad Sete zijn bij een ruzie over geluidsoverlast twee mannen doodgeschoten door een buurman. Twee mensen raakten gewond. De dader ergerde zich gisternacht aan de harde muziek van zijn onderburen. Om twee uur nachts greep hij in. Hij stormde hun flat binnen en opende het vuur. Hij schoot twaalf keer. Eerst waren er alleen vier gewonden, maar een 42-jarige man en een man van 36 bezweken later in het ziekenhuis. De dader is een 49-jarige schietinstructeur. Het Junior Euro Eurovisie Songfestival was gisteravond gewonnen door Oekraïne, zangeres Anastasia kreeg met het lied Nebo de meeste stemmen op het Europese liedjesfestijn voor kinderen. De finale van het Junior Songfestival was dit jaar in Nederland in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Daar deden twaalf landen mee. Namens Nederland zong de twaalfjarige Femke het nummer tik-tak-tik tik en zij eindigde op de zevende plaats. Het weer, wolkenvelden, maar ook wat zon en aan de kust een paar buien met een matige westen tot noordenwind. Het wordt vanmiddag 5 graden. Morgen vrij veel bewolking met smiddags en s avonds neerslag met in het oosten kans op natte sneeuw. Het blijft de komende dagen wisselvallig met geregeld buien en met een winters karakter. Dit was het NOS Journaal.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op Weethoeetzit.nl als u een AOW-pensioen ontvangt. De zorgpremie stijgt en er wordt niks gedaan om het roken te ontmoedigen? Hoogste tijd voor rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis.nl. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders, buurman van Italiaanse boeren. En ik lees 360 magazine.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 Ervaar de luxe bij de Citroën Delen. Citroën, creatieve technologie. Beginnen we met het goede nieuws of het slechte nieuws? Uh, nou, eerst nog even naar die Kiwi luisteren. Als 2013 al niet wel het jaar van de patrijs zou zijn, dan had de Kiwi toch wel een hele goede kans gemaakt, want. Deze weidevogel lijkt in een vrije val geraakt. Ja, het zijn geen vrolijke berichten zo op de vroege ochtend. Maar de kievit is in 20 jaar tijd met 40% afgenomen. En in het voorjaar horen we dus steeds minder vaak dit geluid. Maar van het Brabantse land bereikt ons positief nieuws: de kans op kievitseieren en op kuikens wordt aanzienlijk vergroot door later te ploegen te bemesten en te maaien en strokenland braak te laten liggen. Ze benadrukken dat we vooral toch niet te vroeg moeten juichen... dat dit een kleinschalig onderzoek is, dat vooral herhaald moet worden... maar toch, maar toch... Klein lichtpuntje voor de kiwiet. Nou, vooruit. Klein lichtpuntje voor de kiwiet. Goedemorgen. Net zoals er mensen zijn die tijdens de voetbaluitslagen in Langs de Lijn hun oren dicht houden. Ja, je hebt ze. Omdat ze s'avonds in Studio Sportpas het echte werk willen zien. Zo zijn er ook mensen die de afgelopen dagen, tijdens onze vroege vogelspotjes op de radio, hun vingers in hun oren stopten. Omdat ze nog niet wilden horen welke paddenstoel bovenaan geëindigd is in onze Paddenstoelenparade. Een soort paddenstoelen-spoiler, eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, dan nu officieel voor de records. Als u nog niet wil weten, alsnog de oren heeft De onbetwiste nummer één is. De Vliegenzwam. En uh, de rest van de top 10 van de Vroege Vogels paddenstoelparade hoort u zometeen meteen natuurlijk. Ook in dit eerste uur de kersverse staatssecretaris van Natuur... Koverdaas en nog verser een nieuwe columnist. Een nieuwe column van een inmiddels oude bekende. Nou, zo oud is het nog niet. Uh, nee, dat is waar. Nou, hoe dan ook. Wij zijn Janine Ambring en Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De London Mozart Players speelden voor u Allegro uit de symfonie in D-groot van de Duits-Engelse componist Sir William Herschel. Ruim een maand lang kon er gestemd worden op de paddenstoelenparade. De mooiste paddenstoelen van de herfst. We gaan de winnaars bekendmaken samen met Peter Jan Keijzer van de Mycologische Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, er is goed gestemd hè? trouwens. 7.000 stemmen uitgebracht. Uh, we gaan aftellen van 10. Tot nummer 1. Op nummer 10, de kastanjeboleet. Op nummer 9, de geschubte inktzwam. Nummer 8, gewoon eekhoorntjesbrood. Is er ook niet gewoon eekhoorntjesbrood? Ga ik zo uh. even Peter Jan vragen. Uh, op nummer 7, reuzenzwam. Nummer 6, kantarel. Op nummer 5, de grote parasolzwam. Nummer 4, gewoon elfenbankje. Nou, nou wordt het spannend. Nummer 3... De kleverige koraalzwam. Die wordt ook wel de, de, de omgekeerde vork uh, genoemd. Uh, Peter Jan, waarom eigenlijk? Ja, het is een uh, vertakt zwammetje. Dat groeit op de, op de grond, uh, op, op doodhout in naaldbossen En die vertakking, dat doet een beetje vorkachtig aan. En zijn er dan zo'n heleboel bij elkaar? Grote nou, ze groeien, ze groeien in kleine, kleine groepjes bij elkaar. Ja... Misschien tien of vijftien van die takjes bij elkaar. Ja, met wat fantasie zou je daar inderdaad een vorkje aan kunnen zien. Maar dan wel klein. Terecht, wat jou betreft? O, brons? <lacht> ja, ja, ja. Het is uh, ja, in het donkere, duister Sparrenwoud. Dan zie je daar ineens zo'n prachtig fel oranje oplichtend paddenstoeltje. Ik vind het eigenlijk wel terecht. Ja. Een, lichtpuntje in donkere, een lichtpuntje in de duisternis. Ja. En dan de nummer twee, menom. Uh, oh ja, de grote oranje bekerswam. Ja, beschrijf die eens, Peter-Jan. Ja, dus die het, is mooi, hè? Die is prachtig. Ja. In het Engels heet hij de uh, sinaasappelschillenzwam, als je het zou vertalen. En dat, nou, dat geeft al de kleur aan. Fel oranje. En dan ook nog op plaatsen waar je normaal gesproken helemaal geen paddenstoelen verwacht. Denk maar aan een uh, kaalgeploegde akker of een uh, stuk omgegraven grond langs paden. Echt uh, heel erg door de mens beïnvloede plekken. En daar staat dan ineens zo'n groep met van die bakjesvormige... een beetje een schoteltjesvorm, maar dan fel, fel, fel oranje. Echt en hoe, heel mooi. Hoe kan het dan dat ze juist daar dan voorkomen? Want uh, onder de grond heb je natuurlijk die draden hè, van die paddenstoelen. Die, die, die, dat, dat, is, dat verspreidt zich enorm. Ja, een Beetje zo'n kwal lijkt het wel. Uh, en, en, en boven de grond krijg je dan de vruchten, de paddenstoel. Maar als het omgeploegde grond is, zijn toch ook al die, die, die draden kapot getrokken. En ja, nou, je hebt, uh, je hebt bij allerlei organismen uh, zogeheten pioniersoorten. En pioniersoorten zijn in staat om heel erg snel een, een kaal en braakliggend stuk gebied of stuk grond te koloniseren. Die kunnen dus heel snel groeien heel snel de daar beschikbare voedingsstoffen benutten... en dan ook heel snel een vruchtlichaam vormen. Ja. En als de tijd verstrijkt, wordt die uh, plek alweer snel ingenomen door de concurrenten... en dan moet die oranje bekerswam het veld ruimen. Maar is die, dan, die, die pionier komt die daar dan omdat hij daar via sporen door de lucht terechtkomt? Of zit dat, die draad het mycelium, toch heet dat? Uh, ja, zit nou, dat dan nog in de grond? In het geval van die pioniers heb je vaak te maken met heel goed verspreidende soorten. Dus ook in het geval van die oranje bekerswam... denk ik zonder twijfel dat door sporen die soort is in staat, ge, in staat geweest om zich daar te vestigen. Ja, maar Hij verspreidt die sporen ook op spectaculaire wijze, toch? Ja, ja, ja. Um, er zijn een, een hele grote groep paddenstoelen. die hebben zo'n vorm van een bakje of een bekertje. En daar in de binnenkant van het bekertje staan heel dicht bij elkaar... allemaal kleine celletjes waarin de sporen gevormd worden. En naarmate die sporen rijp worden, gaan die cellen druk opbouwen. Ze komen dus als ballonnetjes onder druk te staan. En op een bepaald moment, als die druk groot genoeg is, dan zijn de sporen ook rijp en dan ploft dat celletje open en die sporen worden zo in de buitenlucht geslingerd. Dus hij, on hij ontploft eigenlijk? Ja, en als nou een heleboel van die kleine celletjes tegelijk bijna gereed zijn... om te ontploffen, zoals je het wilt noemen... dan kan een heel kleine actie van buitenaf, bijvoorbeeld een trilling... of als je de paddelsstoel even aanraakt, net het gevolg hebben dat al die celletjes... Uh, ontploffen, even ploffen, en dan hoor je een uh, sissend geluid uit de paddenstoel komen... en tegelijkertijd zie je een wit rookwolkje waar al die sporen dan in zitten... in dat rookwolkje, die zie je naar buiten komen. En dat is eigenlijk wel een spectaculair gezicht, als je dat een ja. keer meemaakt. Dat was dus de nummer twee? Dat was, nummer twee. Dat was, nummer, twee. Dat was nummer twee, nummer één. Ja, we hebben natuurlijk al bekendgemaakt ja. op de, op de, uh, in onze sportjes de afgelopen dagen. De Vliegenzwam, met 1391 stemmen, bijna 20 procent van alle stemmen. Peter-Jan, uh, was dat een verrassing? Nou, niet echt. Het was ook jouw nummer 1. Het één, was hè? ook mijn nummer 1, ja. had ik al uh, aangegeven. Um, ja, ik denk, die vliegenzwam is echt het icoon van de paddenstoelen. Hè? In alle paddenstoelen sprookjes, hè? De, padden de kaboutertjes. En <tie> nou, het, is, het is, van kind af aan wordt je de, als, als de paddenstoel de vliegenzwam aangemerkt. Maar het is ook gewoon in het bos een prachtige opvallende verschijning. Velrood rood met witte stippen. Dat is toch ook binnen het rijk van de paddenstoelen een niet heel veel voorkomende kleur. En... Hij is redelijk algemeen, dus je hebt ook veel kans om hem een keertje te zien. Ja. Nou, dat alles bij elkaar is gewoon uh, met stip op nummer één. En die stippen, wat, wat is dat nou? Die, stippen, die witte dat... stippen? Ja, ja, ja. De, als de paddenstoel nog heel jong is... dan is dat uh, jonge vruchtlichaam helemaal omgeven door een, uh, een vel, een vlies. Naarmate de hoed groeit en zich uitspreidt... breekt dat buitenste vlies in stukjes. En die stukjes van die buitenste omhulling blijven dan op de hoed achter. En dat zie je dan als witte stippen. Dat hebben we bij heel veel paddenstoelen. hoor. Niet alleen de vliegerswam heeft witte stippen. Heel veel andere soorten hebben ook vlekken of, of uh, velletjes... die restant zijn van zo'n vlies op de hoed zichtbaar. Dus dat is anders dan die bij die oranje bekerswam. Het zijn niet de plekjes die ontploffen om de sporen vrij te laten. Nee, nee, nee. die uh, vliegerswam behoort bij een andere groep van schimmels... waarin de sporen aan de onderkant van de hoed gevormd worden. Op de, uh, bij deze groep van paddenstoelen zit... Aan de onderkant van de hoed een heleboel van die plaatjes, dat zal iedereen bekend zijn, van die lamellen. Ja. En op de vlakken van die lamellen zitten ook miljoenen en miljoenen celletjes waar sporen niet in, maar op gevormd worden. Elke cel heeft dan vier kleine steeltjes. Op elk steeltje komt een sporen en die gaat ook de lucht in geschoten worden. Maar veel, veel minder gewelddadig zou je kunnen zeggen. Dan, uh, uh, bij, de dan bij die bekerswammen. Uh, bekerswammen. We kunnen er ja. twee uur over doorpraten. Ja, nou, ja, ik wou dat ja. zeggen. Het met, met, met stip en met uh, stippen dus op uh, nummer één. De, uh, de vliegen zwammen. U hoorde Peter Jan Keijzer van de Mycologische Vereniging. We gaan straks nog even met je verder praten. Want we, we hebben het nu natuurlijk over herfstpaddenstoelen. Misschien ook nog even iets horen over lentepaddenstoelen. het zometeen. Het piano-duo Krommelink speelde een stuk van de Franse componist André Messager. Dat kwam uit Trois Vals en het was de eerste vals. Welkom in tuinreservaten.nl Ook voor de tuin richten we vandaag ons vizier op paddenstoelen. Joost Huizing was een paar weken geleden bij mycoloog Eve Arnolds... en dat leverde toen een goed tuinpaddenstoelenverhaal op. En dat behoeft een vervolg. Dus... Ja, ik ben maar weer naar Drenthe gegaan, naar de tuin... naar het landgoed, zou ik bijna zeggen. Dat heet Schepping, niet de Schepping, hè? Inderdaad, Schepping, ja. Schepping. Onderdeel van de Schepping. Ja. En waarom heet het Schepping? Nou, het is een beetje een naam met een knipoog. Uh, er zit natuurlijk een stuk creativiteit in. Het is vroeger landbouwgrond geweest... en ik heb dat uh, geprobeerd om te vormen tot een gevarieerd natuurgebied. Ja, en met we, staan, we staan hier bij... De Vijver in jouw prachtige ja. gebied. Ja. En daar is heel veel scheppen aan te pas gekomen. Ja, precies. Dat is dus ook de knipoog. Hè? Ook het scheppen als handarbeid speelt ja, daar een rol in. Heb je toch niet allemaal met de hand gedaan? Nee, dit niet. Nee, dit nee, dit nee, niet, nee, nee, nee. Dit is dragline werk. <laughs> We gaan nog op zoek of er nog ergens wat wil groeien. Tenminste, paddenstoelen. Ja, ik zal je meenemen naar een uh, stukje Berkenbos. Daar ja. groeien nog wat paddenstoelen. Nou weet ik dat. Op onze paddenstoelenparade ook de berkendoder voorkomt. Kom ik die daar tegen? Nee, dit berkbosje is nog behoorlijk jong. Het zijn bomen van een jaar of twintig. En uh, dat is te jong voor de berkendoder. Die houdt echt van uh, oude, een beetje afstervende berkenbomen. Ja. Dan lopen we heerlijk over het mos. Ja. Lekker zacht. En wat komen we dan wel tegen? Kijk, daar, daar staat daar. Een, uh, nog een flinke paddenstoel. Dat is de parelamme niet. Er zit een gat in? Ja. Dat uh, is uh, veroorzaakt door slakken. Dit jaar bijzonder veel slakken Die houden erg veel van paddenstoelen. Vooral naaktslakken. En uh, ja, dat is dus uh, een consument van paddenstoelen. Slakken zijn niet de meest favoriete dieren bij tuinliefhebbers? Nee, in de moestuin <laughs> zie ik ze ook liever niet. Maar verder, ze vormen ook een onderdeel van de ja. natuur. En ze ruimen rotten op. Ja. Dat is hun belangrijkste taak. Dat is zeker zo, ja. Nou wil ik paddenstoelen niet direct tot de rotzooi rekenen. Sorry, sorry, sorry. <laughs> nee, dat is waar. Ja. Wat een heel interessant uh, substraat voor paddenstoelen is... dat zijn houtsnippers. Ja. En daar kun je echt een explosie van paddenstoelen krijgen. En een van de hele algemene daarop... dat is de langstil van nu je zie hem, ja. Kijk, die staat hier. Beetje schutkleur. Ja, het is een bruine paddenstoel... Uh, met een hele slanke steel, zoals je ziet. Maar die kan dus echt met duizenden op zo'n houtsnipperpad staan. En dat is dan een fantastisch gezicht. Het is uh, echt uh, heel leuk als je aan houtsnippers kunt komen of het zelf maakt. Het ziet er ook leuk uit als paardje. Ja, het is ook een heel milieuvriendelijke uh, verharding, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Kijk, dit is dus hout wat ik uh, nog moet gaan zagen. En dat kan behoorlijk snel gekoloniseerd worden door paddenstoelen. Hè? Dat zien we hier ook. Want deze eik die heb ik dan ongeveer, denk ik, in februari omgezaagd. Dit is een flink stuk hout. En daar zitten allemaal zwarte kloddertjes op. Dat lijken Lekjes. net dropjes. Ja. Ook als je erbij kijkt. Het zijn zacht en een beetje... Als een jube. Dat is de oh, ja. zwarte knoopzwam. En die groeit dus speciaal op hele verse eikentakken. Als ze dood zijn. Dus als je een houtstapel hebt, dan krijg je binnen eigenlijk een mum van tijd allerlei paddenstoelen erop. En dat kleine oranje paddenstoeltje wat daar zit, heel algemene soort, die kun je in bijna elke tuin met een paar struiken, denk ik wel, vinden. Het zwammetje. Die kleur heeft hij? Een ja. beetje oranje en Inderdaad. heel klein. Piepklein. Ja, ze zijn niet groter dan een millimeter. Maar doordat er zoveel bij elkaar staan, op een tak of op een uh, stam is hij toch behoorlijk opvallend. Het lijkt bijna op een soort aanslag meer dan op een paddenstoel. Ja, soms moet je echt goed kijken. Want hij heeft natuurlijk ook helemaal niet de karakteristieke Geen paddenstoelenvorm he, met een stelende hoed. Dit is gewoon een klein bolletje. Maar als je dan met een loep goed kijkt, dan ziet het er nog hartstikke leuk uit. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor die zwarte knoopzwam. Dat is ook een vreemd eh, voorwerp wat je in eerste ah. instantie misschien niet als een paddenstoel zou herkennen zelfs. Het is een soort gelatineus knoopje van een centimeter of twee doorsnee. Ja, en die is dus heel specifiek voor eik. Groeit eigenlijk alleen maar op eik af. en toe misschien eens een keertje op beuk of tamme kastanje. En die menizwan bijvoorbeeld, die groeit op alle soorten bomen en struiken. Zijn paddenstoelen kieskeurig? Sommige wel, andere niet. Hè. Je hebt hele specifieke die echt op één soort plant of één soort boom zitten... en andere die een hele wijde verspreiding hebben. Het is bijna winter, dan storten de paddenstoelen in. En dan gaan we het paddenstoelloze tijdperk in. Ja, niet helemaal natuurlijk. Zijn, maar... zijn er die overwinter? Ja, er zijn meerjarige paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld de tonderzwam. Dat zijn van die grote houtpaddenstoelen... die zelf bijna houtig zijn. Keihard. He? Keihard, ja. En die kunnen dus, die vruchtlichaam 20 jaar oud worden. Elk jaar vormen ze er een laagje bij... Maar de meeste paddenstoelen die zijn eigenlijk heel gevoelig voor vorst. Dus zo gauw je de eerste vorst krijgt, en dat is nu al twee weken geleden gebeurd eigenlijk, dan krijg je een enorme klap. En alleen dan in donkere bossen, zoals sparrenbossen, waar de vorst niet zo'n invloed heeft, daar zie je dan nog veel paddenstoelen. Viegenzwammen stonden hier trouwens bij honderden een uh, maand geleden of zo. Ja. Hey, maar dat is te laat nu. Die vliegenzwam is dus een hele andere groep paddenstoelen... dan we tot nu toe gezien hebben, want die groeit samen met boomwortels. Mycorrhiza-paddenstoelen noemen we dat. Die horen, die moeten bij een boom? Die moeten per se bij levende bomen. En die staan in verbinding met de boomwortels. En die verzorgen ook die boom met voedsel en water. Het zijn dus hele nuttige paddenstoelen. Het zijn geen parasieten? Nee, absoluut niet. Nee. Alleen maar ten gunste van de boom eigenlijk. En de paddenstoel heeft de boom nodig en de boom de paddenstoel? Ja, zo is het. In ruil voor zijn diensten aan de boom krijgt de paddenstoel... een deel van de suikers uh, die die uh, boom produceert. En uh, die Mycorrhiza-paddenstoelen, ja, daar horen de meest populaire paddenstoelen vaak bij. De vliegerswam, het eekhoorntjesbrood, de hanekam of kanterel. En als je die in een tuin wilt hebben... dan moet je dus ook zorgen dat je een relatief voedselarme bodem krijgt... Hè. Hele rijke grond. Dus als je er compost in doet of zo, dan zul je dat niet krijgen. Maar als je dus een grasveld hebt, bijvoorbeeld met een berg erin, en je maait dat en je voert dat maaisel af, dan wordt het geleidelijk armer. Dan heb je kans dat je vliegenzwammen krijgt en allerlei andere mooie paddenstoelen. Dankjewel. En jij kan er best mee leven dat die vliegenzwam nummer 1 is geworden. Ja, hoor. <laughs> Want het was eigenlijk ook jouw keuze. Nou ja, uit die 30 zeker. Ja. Maar, maar waarom toch? Hoe komt het toch dat. Zelfs de echte paddenstoelenkenners. Jij kent er duizenden. En je zegt toch, ja, de vliegenzwang. De kleur natuurlijk. Hè? Knalrood, dat is toch erg aansprekend. Met dan die mooie, contrasterende witte stippen erop. Een prachtig rokje, hè? die ring. Wat als een rokje aan de steel hangt, ja, het is gewoon uh, een juweel. Ja. Nou, als die vliegerswam nog niet rood was, dan zou die het nu al geworden zijn door uh, al die complimenten van het blozen. Um, we gaan er even uit voor ster en nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Ewout de Jong. Tot zo. Zullen we gewoon een, le een lekker vogel, uh, vogel, De Siberische boom.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 Volgens de Japanse autoriteiten zijn zeker zeven mensen vermist. Rond acht uur ochtends plaatselijke tijd kwam het dak van de tunnelbuis naar beneden. Over een afstand van 100 meter. Oorzaak is nog onduidelijk. Taliban strijders hebben in het oosten van Afghanistan een Amerikaanse luchtmachtbasis aangevallen. Bij de poort van het terrein in de stad Jalalabad waren explosies. Waarna een vuurgevecht uitbrak. Volgens de NAVO is de aanval afgeslagen en is de situatie onder controle. De aanvallers zouden zijn gedood. De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede wedstrijd in het toernooi om de Champions Trophy gelijk gespeeld. Tegen het gastland Australië bleef het 0-0. Oranje had zijn eerste wedstrijd gewonnen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen blijft het wisselvallig weer met af en toe winterse trekjes. Het is nu wisselend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. En het zijn soms winterse buien met hagel en natte sneeuw. Nou, vanochtend blijven die buien over het land trekken, soms dus met dat winterse tintje. En daarnaast is in de kustgebieden ook kans op een klap onweer. Vanmiddag neemt het aantal buien langzamerhand af. Het wordt dus droger en tegelijkertijd krijgt de zon ook wat meer speelruimte. Alleen in het zuidwesten houdt de buiigheid vandaag nog lang aan. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. De wind die komt uit west tot noordwest, is matig tot vrij krachtig. En later vanmiddag neemt de wind in kracht af en draait dan ook naar noord. Nou, vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af en vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Dus houdt u morgenochtend rekening met ruitenkrabben. Uh, morgen maandag passeert overdag uh, vervolgens een storing. In de vroege ochtend raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt al snel regen. Uh, in het midden en oosten van het land valt natte sneeuw, mogelijk zelfs even droge sneeuw. Later op de dag gaat de sneeuw weer over in regen. Het wordt morgen overdag 3 tot 6 graden.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 En de affaire Diederik Stapel. Is liegen altijd slecht? Een eerlijk antwoord van Dan Ariely. In gesprek op 2. Vanavond rond 12 uur op Nederland 2. Geef jij even een map? Een map. Uh, je hebt map. een slinger uit Een slinger. Rat, weet je nog? Het rat der kolonisten Komt-ie. Lies Visgedijk. Actrice Lies Visgedijk. Ze timmert zelf inmiddels aardig aan de weg met haar populaire columns. Maar binnenkort kruipt ze in de huid van een andere columniste, Sylvia Witteman. In het voorjaar beginnen de opnames van de film Sof. Een komedie gebaseerd op de columns van Volksrands schrijfster Sylvia Witteman. En Lies vertolkt de hoofdrol. Het is natuurlijk een kwestie van tijd... voordat Lies Visserdijk's eigen columns in boekvorm en op het Witte Doek gaan verschijnen. Tot die tijd houden we haar lekker voor onszelf. Maandelijks hier rond half negen luister naar de column van Lies Visserdijk. Iemand in mijn zeer naaste omgeving, ik durf niet te zeggen wie... vertelde eens dat hij zijn moeder iets heel raars zag doen. Bij het voeren van zijn kleine zusje kauwde moeder eerst het eten voor, spuugde het uit op de kinderlepel en presenteerde de prut toen vrolijk aan de blije peuter. Het schouwspel stond voor altijd in zijn geheugen gegrift. Eerlijk gezegd zou ik ook wel even schrikken. Best vies. Maar aangezien de oermens waarschijnlijk niet beschikte over een blender, en de mensen in de Gouden Eeuw of de tijd van Napoleon ook niet, weet ik wel zeker dat we hier te maken hebben met een eeuwenoud en edel gebruik. Want wat is er nou eigenlijk mooier dan het eten uit je eigen mond hapklaar voor je nageslacht uit te braken? Al sinds het begin der tijden wordt er voor de kindertjes uitgekotst. Door allerlei dieren. Duiven bijvoorbeeld. Een duif heeft, net zoals veel andere zaadeters, een krop. Een soort buideltje in de slokdarm. Eerst gaat al het eten daarin. Waarom eigenlijk? Zaad verteren als je geen tanden hebt is best een ingewikkelde zaak. Als een duif een zaadje doorslikt, dan moet het zaadje eerst worden voorgeweekt in die krop voordat het zelfs naar de slokdarm ingaat. Vervolgens verhuist het zaadje naar de kliermaag. En hier zit een maagzuur in dat zo bijtend is dat de chemische industrie er nog een puntje aan kan zuigen. Daarna wordt het in de spiermaag met behulp van een heleboel speciaal daarvoor ingeslikte steentjes vermalen. Zo kunnen we langzaam richting vogelpoep gaan. Maar de duif doet nog iets bijzonders met zijn krop. Vlak voordat de jongen uitkomen, verandert er iets. De binnenkant van de krop maakt melk. Het hormoon dat daarvoor zorgt, prolactine, regelt bij ons ook de aanmaak van melk. Eigenlijk wordt de duivenkrop dus even een binnenste-buitengekeerde tiet. En het mooie is, de vaders hebben deze tiet ook. En na een week of wat, verandert de tiet weer in een gewone krop. En dan is het gedaan met de melk en wordt er weer ouderwets gebruikt. Ook wespen hebben een krop. Als een wespen een insect heeft gevangen, knipt ze onderweg naar het nest de vleugels en de poten eraf en brengt de buit snel naar huis. Daar koudt een ander zusje de rest fijn, maakt er in haar krop een mooie stampot van en braakt ze alles netjes verdeeld in de mondjes van de larfjes. Het leuke is dat de wespenlarfjes hun oude zusjes op hun beurt ook weer voeren. Tijdens het eten scheiden zij een zoete vloeistof af waar de oude wespen van leven. En bij de honingbij gaat het weer anders. Zij zuigen nectar uit de bloemen op en bewaren dat in een zogenaamde sociale maag. De honingmaag. Een heel klein klepje zorgt ervoor dat ze er zelf ook één slokje van kunnen nemen. En de rest geeft de bij thuis af. Ook het stuifmeel dat ze achter haar knie heeft geplakt wordt overgedragen. Niks houdt ze voor zichzelf. De oudste bijen halen water en geven dat ook af. Als het warm is dan spuiten ze dat water aan de binnenkant van de kast om te koelen. En er wordt ook stuifmeelpap van gemaakt. Voor de kindertjes. Insectenolvariet. Katja en Marielle Labek speelde Mi Aou uit de Dolly Suite van uh, Gabriel Foray. Morgen is het precies vier weken geleden dat koningin Beatrix het kabinet Rutte II beëdigde. Uh, dat deed ze twee keer trouwens. Hè? En met het aantreden van dit kabinet is PvdA Aar Verdaas... als staatssecretaris op economische zaken belast met de portefeuille natuur en landbouw. Wat heeft de nieuwbakken bewindsman zelf met natuur? Gaat hij het anders doen dan zijn illustere voorganger Henk Bleker... Alsjeblieft niet. En uh, waar gaat hij zich de komende kabinetsperiode hard voor maken? Henny Radstaak wandelt met Coverdaas Koverdaas... door natuur waar de staatssecretaris het liefste komt. We lopen langs de IJssel, uit de Waardegebied. Uh, een beetje ten noordwesten van Zutphen. Dit is een van de uh, mooiste plekjes van Nederland, vind ik, langs de IJssel. Dat is, uh, nou ja, als oud-gedeputeerde van Gelderland ken ik het hier natuurlijk redelijk goed. Ik moet ook altijd nog denken aan... Uh, dat op een gegeven moment het debat liep over de herintroductie van de zeearend in Nederland. En dat ik langs de IJssel aan het hardlopen was. En dat ik dacht van: Huh? Dit is een zeearend. Hij vloog. Hij haar heeft hebt hem gezien? Op. Ik heb hem gezien. Ja. Uh, de voor... vliegende deur, hè? <laughs> de vliegende deur, ja. Met de, die, die, die rechthoekige vogels. Of uh, vleugels, moet ik zeggen, natuurlijk. En ik geloofde het eerst ook niet. En ik ben. Uh, Echt meteen ook naar huis gerend, letterlijk. Daar was ik natuurlijk toch al mee bezig. Maar pochte er uh, toch niet afgemaakt om een vriend van mij te bellen. Uh, ja, je gelooft het niet. Maar ik heb een zeearend zien vliegen. Nou, die geloofde me inderdaad niet. Maar gelukkig stond er uh, een paar dagen later een foto in de krant... dat hij inderdaad langs de ijzer gesignaleerd was. En die had ik dus gezien nog voordat hij de Oostvaardersplas uh, als, als locatie had gekozen. Waanzinnig. Ja, dat was echt... Uh, ik zeg ook wel eens, van het, het, het, het, het spontaan ontroerd raken, dat heb ik eigenlijk vooral in de natuur. En die zeeaard was wel zo'n ontmoeting waar ik echt helemaal opgewonden uh, van werd. Het meest verheugende nieuws bij het aantreden van dit kabinet... waarin u staatssecretaris bent geworden van natuur was. De ecologische hoofdstructuur wordt toch weer afgemaakt. Ja. Ja, ik ben ontzettend blij natuurlijk als staatssecretaris verantwoordelijk voor natuur... dat we weer 200 miljoen euro per jaar structureel in die natuur mogen investeren. In het beheer en in nieuwe ambities. En dat in het kabinet ook is afgesproken. De oorspronkelijke doelen van de ecologische hoofdstructuur... ja, die gaan we gewoon nakomen. Misschien nemen we er wat meer tijd voor. Maar het is wel een erkenning van, ja, dat het gewoon... een ja, in mijn ogen ook echt een noodzakelijkheid is om in tijden van klimaatverandering en zorg die achteruit hollen Dat je een, een robuuste natuur uh, realiseert, waar, waar populaties zich ook kunnen verplaatsen. Daar gaan we nu weer in investeren. Maar uw voorganger, Henk Bleker, <laughs> heeft het volgens veel natuurorganisaties wel heel erg bond gemaakt. Hè? Is het nu puinruimen voor u? Nee, wat Henk bleek er. en alle emoties heb ik natuurlijk ook meegekregen. Ik ben niet gek, maar wat hij goed heeft gedaan... is dat hij letterlijk het badkleedje onder iedereen heeft uitgetrokken. En iedereen lag op de grond. Dat is van oude gegaan. En dat er geen geld meer was, was natuurlijk ook niet leuk. Nou, we maken nu een andere keuze. Dus dat geeft ook aan dat we het weer anders willen gaan doen. Ik ben heel blij dat we nu weer gaan investeren. Dat, dat, dat vind ik zo... Uh, mooi dat ik daar nu verantwoordelijk voor mag zijn. Dat je in tijden van crisisnotabene besluit dat je toch weer extra in natuur gaat investeren. Ja, en daar is, is echt mijn passie. Van het mag nooit meer zo ver komen uh, dat iemand er nog maar in zijn hoofd haalt. Om die doelstellingen weer onderuit te schoffelen. Er zijn bijna geen woorden voor. Ik vind dat zo... Uh... Ja, zonder natuur word je gewoon een, een armzalig uh, land. U bent vegetariër, hè? Niet? Nee, nou ja, dit uh, bewijst maar weer dat niet alles wat in de kranten uh, verschijnt, klopt. Nee hoor, ik ben uh, een bewuste vleeseter, zoals dat heet tegenwoordig. En dat dus, houdt in? Dat houdt in dat ik alleen maar uh, vlees, scharrelvlees, biologisch vlees uit het liefst nog uit de eigen uh, directe omgeving. En dat ik inderdaad ook heel bewust een aantal dagen geen vlees eet... Uh, ja, ik vind het gewoon heel lekker, dus ik probeer het op een uh, verantwoorde manier te doen. Maar vegetarisch ben ik niet, nee. Hoe denkt u dan over megastallen in Nederland? Daar vind ik dat het debat uh, de afgelopen tijd weinig vruchtbaar is gevoerd. Want wat is een megastal? Uh, en wat zegt een megastal ook over... Dierenwelzijn, dan wel duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, noem maar op. Veel mensen hebben het beeld dat is een stal waar heel veel varkens, kippen, noem maar op, ja. bij elkaar zitten en dat kan niet goed zijn. Het woord megastal is symbool geworden voor een zorg van mensen, maar we hebben het dan over die zorg? Het gaat om dierenwelzijn, het gaat om gezondheid, maar dat los je niet op door te zeggen: dit is een keiharde grens voor de omvang van de stal en dan hebben we het opgelost. Dan ...keren je juist af van waar het echt om gaat... ...namelijk hoe wij met levende wezens omgaan. Uiteindelijk is het ook de consument zelf... ...die natuurlijk daar de eerste en, en meeste verantwoordelijkheid in heeft. Uh, door gewoon de goede keuzes in de supermarkt te maken. En dat hele verhaal van de consument... ...tot hoe groot mag het stal zijn... Uh, ...dat moeten we echt op een andere manier gaan voeren. En daar gaat u het initiatief uh, voor nemen? Ja, ik heb gister, euh, ja, gisteren heb ik het met mijn vriendin bene over gehad. Dat is misschien ook wel goed om te delen van hoe dat dan gaat. Um, in de kamer heb ik al gezegd... Ja, als iedereen bereid is een paar cent meer te betalen voor zijn uh, oranje vlees... en je zou dat in een pot stoppen om dierenwelzijn, uh, transport, vriendelijkheid... om dat te stimuleren, dan haal je heel veel geld op... Nou, misschien ga ik eens met de retail, uh, de supermarkt, praten... en stel ik voor, als we dat nou eens wel doen... en je laat aan de consument de keuze... heeft u die paar cent extra ervoor over of niet... dan is de keuze aan de consument. En als hij dan 80% in enquêtes invult... dat ze meer dierenwelzijn wensen in dit land... Dan moeten ze ook maar wat meer geld voor over hebben. Ja, dan moet, wil ik ook dat ze, als ze daar niet echt achter staan... dan moeten zij bij de kassa melden. Ik doe dat maar liever... Uh, niet. Kijk, dan zijn we ver met elkaar bezig. Maar als je ondernemers wilt hebben in de agrarische sector die aan dierenwelzijn werken, maar je bent niet met elkaar bereid om daar een paar cent meer voor te betalen, ja, dan stokt het gesprek een keer. Dus je zult die sfeer moeten kantelen. En mijn droom is uh, dat je over een paar jaar zegt van, dat hebben wij fantastisch geregeld. We hebben met z'n allen besloten, we gaan inderdaad een paar cent per ons vlees meer betalen. Want daar hebben we het over. Daar hebben we het over. Een paar cent. Nou, als je kijkt hoeveel miljoenen kilo's we met elkaar eten... en je gaat dat kapitaliseren... Ja, dan kun je echt fantastische uh, investeringen doen in dierenwelzijn. En dan wordt het echt een verbond tussen consument en agrarische sector. Uh, en de verantwoordelijkheid die we dus met elkaar dragen... waarbij we hem niet opleggen, want u kunt nog steeds bij de kassa zeggen... Ik heb die vijf centen niet voor over. Maar dan moet iemand mij ook maar eens uitleggen... waarom uit alle enquêtes blijkt dat we meer dierenwelzijn willen in dit land. Want het is van één beide. Daar hoor ik ganzen. Ja, mooie veevorm daar in de lucht. Bijna door de wolken heen. Of Mijn lenzen zijn misschien wat vuil. Dat zijn er minstens honderd, volgens ja. mij. Ja, dat is een flinke groep, ja. Ja, schitterend. Vroege Vogels heeft eerder dit jaar nogal wat stampij gemaakt rondom de handel in wilde dieren. Met name op internet, op sites als Marktplaats enzovoort. Er zou al jarenlang een lijst moeten komen waarop staat welke dieren je wel en niet mag handelen. Henk Beker heeft een keer gezegd, van, ja, er komt een lijstje aan, maar die hebben we tot nu toe nog steeds niet gezien. We wisten ook niet precies over welke lijst hij het heeft. Wat voor actie gaat u daarop ondernemen? Die lijst die komt toch? Ja, dat zei bleek er ook. Ja, nee, maar die, die komt er. En anders spreken we elkaar over een aantal maanden weer. Nee, die, Wanneer komt die er? Die, de planning is nu voorjaar 2013, dus dat duurt niet heel lang meer. Positief lijst is dat, hè? We ja. dieren ja. wel verhandeld mogen. Ja. En vanaf dat moment is dan ook helder dat als een dier niet op die lijst staat, het dan ook niet verhandeld mag worden, ook niet via internet. En ik heb uh, onlangs in een debat in de Kamer gezegd. Het ontstond ook in debat met de Kamer, het idee... ik weet niet exact meer wie van de Kamerleden ermee kwam. Het kan mevrouw Ouwehand zijn geweest. Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren, dus dat mag je ook verwachten. Kunnen we niks doen aan die impuls aankopen... van huisdieren of wilde dieren? En waar ik nu naar op zoek ben, is een manier waarop je zegt... het kan toch niet zo zijn dat, dat je in een impuls denkt... ach of het nou via internet is of bij een, een, een tuincentrum... ik neem de verantwoordelijkheid voor een levend wezen. Dat mag geen split-second beslissing zijn... onder druk van een dreinend kind of wat dan ook. Dat moeten we tot een minimum beperken. Hoe dat doe je dat? Nou ja, door kwaliteitseisen te stellen. En ook zo'n idee van, van een aantal dagen bedenktijd... Hè? tussen aanschaf en ook echt meenemen. Ik ga dus nu, want dit heb ik ook gisteren pas bedacht... Uh, ja, we gaan dus uitzoeken of dat kan. Kun je zulke zaken regelen? Ja, die boot ook. Hè. zo Ben je ooit met een boot over de IJssel geweest? Nee. Dat moet je echt een keer doen. Ik krijg er nooit genoeg van. Ook als je dan langs die duurse uiterwaarden... Daar, daar heb ik ook wel eens een visarend notabene. Ja, ik hou wel van grote vogels. Zullen mensen denken, maar ja, die zie je ook sneller. Bent u vogelaar? Beetje wel zo te horen? Ja, ehm... Uh... Ik weet inderdaad veel meer dan een uh, gemiddeld mensen van vogels. Mag je ook verwachten, denk ik, van de staatssecretaris... die verantwoordelijk is voor natuur. En ik weet nog goed dat een vorig jaar, was het volgens mij... zat er in de Bemmelenwaard bij Nijmegen... zat ook een zeearend tijdelijk. Heel veel mensen om me heen zeiden van, oh, weet je oh, oh, we gaan kijken. En ik had zoiets van, oh joh, die heb ik 15 jaar terug... Uh, langs de ijssel al een keer zien vliegen. Uh, Zee, uh, ja dat kom ja, ik ja, met Bertie's vijf. Ja, ja, ja. Een beetje ouwe... Nee, ja. Het blijft natuurlijk fascinerend als je zo'n vogel in het wild ziet. Maar ik, in die zin ben ik er heel ontspannen in. Want ik vind het geweldig als ik uh, zo'n beest tegenkom... of als ik in een keer een zwarte spert uh, op een boom zie zitten. Ja, die heb ik volgens mij ook nog maar drie of vier ontmoetingen mee gehad. Maar als je gewoon oplet... en je krijgt er ook een soort oog voor. Ik, ik loop vaak met, ook met mijn familie of met mijn vriendin... Uh, en dan zeg ik, kijk, daar zit... en die zien dat niet, maar nu gaandeweg... Ik merk ik bij mijn vriendin dat ze na een paar jaar... Ja, daar kun je dus ook trainen. Het slaat over. Hè? Het slaat over, het enthousiasmeert. En je gaat echt anders kijken, ja. Uh, en dan komt het dus ook voor dat je te horen krijgt van... Hé, hey, zag je dat? Uh, en dat zij de eerste is. Nou, dat is uh... ja. <laughs> dat is een mooie ontwikkeling, ja. <laughs> eerste deel Allegro uit het concert voor twee violen en strijkers in D-klein van Johan Sebastian Bach. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Gaan veel dieren als eh, egels, hazelmuizen en kikkers nu in winterslaap? Voor de grijze zeehond is het seizoen nu pas eigenlijk begonnen. Ja, daar heb je ze. De grijze zeehonden. Ze worden in de winter geboren. Afgelopen weekend werd het eerste jong al gezien op Vlieland... met een dikke harige wintervacht tegen de kou. Ja, de winter gisteren begon niet echt, tenminste de meteorologische winter. Altijd een goed moment om even terug te kijken naar afgelopen herfst. Volgens Arnold van Vliet van de Natuurkalender... hebben we dit jaar een vrij late herfst. Zo waren de bladverkleuring en bladval van zowel de zomereik als de beuk... één tot twee weken later dan normaal. Maar die bladval hier buiten bij het kapitaal is nu echt 100 ja, het... kunnen we u melden. Uh, en dat brengt ons allemaal op onze venolijn 035. 0356. 711-338. Een samenvatting van de meldingen van deze week. Met Wim van Gelder. Twee tot driehonderd kraanvogels vlogen over mijn boerderij in Winterswijk-Pringveurne. Ze vlogen van oost naar west. De heer Buis uit Nijmegen. Ik wil even melden dat ik in de tuin in Beek bij Nijmegen. nog een bruine kikker heb zien springen. Ik hoop maar dat u nog een andere schuilplek vindt voor de winter. Mevrouw Monté uit Gouda. Ik zag een uur geleden op een meter afstand in mijn zeder een goudhaantje en hij was absoluut niet schichtig. Met vrater Wili Bedornis in de beeld. Tijdens de storm in dit weekend kwam er veel dood hout naar beneden. En wat zag ik? Sommige takken zaten vol met gele treelzwammen. Toch weer paddenstoelen. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin te Weer in Wassenaar. Afgelopen week zag ik dagelijks ruim duizend kouwen hun ballet opvoeren. Ja, de ondergaande zon liet het een beetje afweten, maar het was een fascinerend schouwspel. Anna van der Averd in Elslo Limburg. Tot mijn verbazing zag ik in onze tuin een atalanta vlinder die zich koesterde in de zonnestralen. Opmerkelijk, na de intocht van Sinterklaas verwacht je dat niet meer met betters van de Kolk. Nog een bonte berm langs de A12 tussen Arnhem en Goudaar met bloeiende gaspoldoren, reukloze kamille, duizendblad, bezemkruiskruid, rode klaver en bierenklauw. Dat was onze Venolijn. Blijft u vooral bellen 035 6711 338. En mensen denken eraan, het blijft een mooie prijsvraag. Als u ons kunt vertellen welke muziek praten. Praten we die broodjes? Er draait op de achtergrond. dan eh, een leuk prijsje voor u. Ja, eh, ook weer paddenstoelen in de Venolijn. En Peter Jan Keizer van de Miceloze Vereniging zit hier nog. Eh, het is nu eigenlijk te koud, toch? De meeste paddenstoelen zijn nu toch verdwenen? Ja. Zo begin december kun je wel zeggen dat het seizoen afgelopen is. Maar er zijn natuurlijk altijd een aantal soorten... die juist later in het seizoen hun, hun verschijning hebben, hun optimum hebben. En welke soorten en... kunnen bijvoorbeeld tegen vrieskou? Nou, de gewone oesterzwam is een soort die altijd heel laat in het seizoen tevoorschijn komt. Er is nog één die op doodhout groeit, het fluweelpootje. Dat is ook een soort die pas na de vorst echt in gele toefjes verschijnt. Mm -hmm. En die kan dus ook goed. Die vruchtlichamen kunnen goed tegen de vorst. Terwijl dat bij de grote massa van de paddenstoelen niet zo is. Die verdwijnen juist direct na de eerste vorstverschijnselen. Ja. Die uh, gele trilswam die genoemd werd, dat is een heel interessant geval. Dat is namelijk een hele slappe trilswam. de naam zegt het al, een beetje gelatineus. En die goede... Gelatineus. Ja, gelatineus. Dat doet een beetje woord. aan, aan, aan van die gelatinepudding, denk ik ja. de, de consistentie en die soort die groeit uh, parasitair op een andere paddenstoel die helemaal gespecialiseerd is op eiken op de eikenkorstzam en die eikenkorstzam kun je de hele herfst zien op dunne takken van de eik bijna nooit op een andere boom en nou ja die gele trilzam zit dus als een parasiet op die uh, eikenkorst En dat is wel een heel interessante uh, samenleving. Te trillen, ja. Er zijn dit jaar veel... We hebben vaak in, in ons nieuwsoverzicht ook nieuwe, uh, bijzondere soorten gehad, de paddenstoelen. Um, dus wij hadden een beetje de indruk dat 2012 een, een goed paddenstoelenjaar, is. Een goed zwammenjaar, klopt dat? Ja, een compact jaar vooral, zou ik willen zeggen. September was nogal aan de droge kant... In oktober is het hard gaan regenen en dat heeft vooral in het westen van het land... inderdaad tot hele grote aantallen paddenstoelen geleid. Ik ben zelf wel eens in een stukje bos geweest. Daar kon je gewoon je voet niet op de grond zetten zonder iets te raken aan paddenstoelen. Uh, maar eind oktober, 26, 27 oktober, heeft het toch al flink gevroren s'nachts. En dat, zoals we net zagen is dat dan het einde van heel veel soorten paddenstoelen. Ja. Maar die oktobermaand was echt fantastisch. En als we naar de lente gaan, welke lente paddenstoelen kunnen we dan weer als eerste verwachten? Nou... Het, uh, de de, de icoon van de lentepaddenstoelen is denk ik wel het de morilje. Dat is een soort die ook eetbaar is en veel in de duinen voorkomt. En daarbuiten helaas niet zoveel. Maar dat is een, ook een prachtige soort. Heel kort, hoe ziet die eruit? Een, een, een, een crème kleurige steel en een soort gepropt stuk bruin papier als hoed erbovenop. We gaan er naar uitkijken. De, de morilje dus. Peter Jan Keijzer van de Mycologische Vereniging. Dank je wel voor al je informatie. En waarschuw ons als de eerste moriele gesignaleerd is. Wij zijn zo terug voor een tweede uur vol winternatuur. Tot zo bij Vroege Vogels. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.